Zeven uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet moet voorkomen dat KPN wordt overgenomen... door het Mexicaanse telecombedrijf America Mobile... van miljardair Carlos Slim. Dat heeft de staatssecretaris Vermeend gezegd... in het tv-programma 1 Vandaag. Volgens Vermeend is KPN te belangrijk... om in buitenlandse handen te laten vallen.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 Alle klanten van T-Mobile kunnen in het buitenland weer bellen en internetten. Sinds gisteren waren er wereldwijd problemen met het netwerk. Volgens T-Mobile was er een probleem met het centrale systeem in Nederland... dat het netwerk in het buitenland aanstuurt. Het is niet bekend hoeveel klanten hun smartphone... door de storing niet konden gebruiken.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 In Zimbabwe eist de Beweging voor Democratische Verandering... dat de verkiezingsuitslag ongeldig wordt verklaard. De beweging van premier Zwangirai heeft een klacht ingediend... bij het Constitutioneel Hof. President Mugabe kreeg bij de presidentsverkiezingen van 31 juli... 61 procent van de stemmen. Volgens de oppositie is er op grote schaal gefraudeerd... en zijn kiezers geïntimideerd door de partij van Mugabe. Tswangirai wil dat er binnen twee maanden nieuwe verkiezingen worden gehouden. Het weer, vanavond en vannacht wisselend bewolkt met een enkele bui... met landinmaarts verspreid nevel of een mistbank. Minimaal rond 13 graden. Morgenperiode met zon en vooral ochtends kans op een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Altijd al eens je favoriete schrijver willen ontmoeten? Of er een avond mee uit willen gaan? Help hem op TenPages.com met zijn nieuwe boek... en krijg een unieke tegenprestatie. 10 de plek waar lezers hun favoriete schrijvers steunen. 8, 9... Kinderen met de stofwisselingsziekte Betten worden blind... en kunnen hun vriendjes alleen nog maar horen. Al snel vallen steeds meer hersenfuncties uit... en is het op jonge leeftijd fataal. Help ons om onderzoek te doen naar een medicijn. SMS nu Beat naar 3669 en steun ons eenmalig met 3 euro. Bedankt namens alle bettenkids. Erik de Zwart, ambassadeur BeatBetten.com. Naar het lanceringsfeet van het nieuwe boek van Buffy Doeberman... gepresenteerd door DJ Erik Kortom en optredens van verschillende artiesten... ga naar tenpages.com en help mee met Buffy's nieuwe boek. SMS nu Beat naar 3669 en steun ons eenmalig met 3 euro. Erik de Zwart, ambassadeur Beatbetten.com Dit is Radio 1...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 Goedenavond en welkom bij het koken en eetprogramma Mangiare. Live vanuit Studio de Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken op vrijdagavond tussen 7 en 8 uur op Radio 1. En u weet het zo langs mijn hand. Reageren wordt buitengewoon op prijs gesteld. Mangiare at ntr.nl. U mag ook twitteren. Hashtag Radio Mangiare. En wat ik ook leuk zou vinden is als u nou eens even naar onze Facebookpagina gaat. Radio Mangiare. En dat u hem liked. En dat wij zo'n hele grote schare mensen om ons heen verzamelen. En er staan echt leuke dingen op die Facebookpagina. Heel veel foto's van mij bijvoorbeeld. Daar zijn de mensen dol op, dat weet ik. <lacht> <laughs> Receptuur, vragen, verzoeken. Uh, alles wat onze luisteraars meemaken, dat staat ook allemaal op. Dus ga daar naartoe. Dat is leuk. Radio Mangiare. Uh, deze zomer, dat weet u zo langzamerhand, gaat Mangiare de favoriete vakantielanden af. En vandaag is het de buurt aan Italië. En we hebben... Prachtige gast hier aan tafel. Roberto Payer, uh, Italiaan van geboorte. Directeur, of dat heet dan general manager... van het Hilton in Amsterdam... waar het restaurant ook naar u genoemd is, hè? Ja. Roberto. Ja, ja. ja. Is dat eigenlijk... Attentieus, hè? Ja, nou ja, hoe is dat gewoon? Dat je naam zo <laughs> noemt. Nou, ik, ik, ik, ik had twintig uh, jaar geleden... Uh, toen ik uh, met ideeën kwam, uh, er was uh, geen enkele Italiaanse restaurant in de buurt. En toen dacht ik, uh, nou, dat ga ik eerst uh, doen. We gaan Italiaans doen. Yeah. En toen kwam mijn baas aan en zei, god, heb je gedacht aan die naam? Nee, kom komt nog wel. En toen zei ik, nou, ik heb een net leuk idee voor je. Dat gaat Roberto noemen. Zei ik, absoluut niet. Dat weet ik niet. Dat ik ben geen restaurateur. En, uh, ik vind het gewoon leuk om te doen, maar ik wil geen restaurateur zijn. Maar u bent wel een gast hier. Ja, maar geen restaurateur. Er zijn hmm. twee verschillende banen. En, ik, en toen zei ik zei tegen mij... Oké, okay, bestuur maar aan mij dan tien uh, namen. En dan zien we wel wat, wat ik ga kiezen. En ik ga alleen één lijn terug. zeggen. Robert is toch ook de leukste? <lacht> zo het gebeurd. <lacht> en u heeft niet meer geprotesteerd? Uh, nou, het uh, probleem is dat je in een restaurant jouw naam draagt. Dan ben je zo bij betrokken. En dan voel je je zo woord Dat je niet zomaar laat gaan. So, sindsdien ben ik ontzettend om te weten over Italiaans eten, over koken. En ik heb nu een gelooflijk goede chef. Hij heet Frans. En het is uh, voorouders een Italiaans. En het, als hij, hij en ik samen zijn, nou, dan kunnen we gewoon uren over praten. Hij is eerlijk om uh, een goede research, research aan te doen altijd. Ik vind het fantastisch. Ja, en hij heeft ook wat dingen meegegeven vandaag uit de keuken. Ja. Prachtige producten, prachtige gerechten. Gaan we straks allemaal opeten, want daarvoor doen we het allemaal natuurlijk hier. En daar gaat u straks ook iets een en ander over vertellen. Ja. Naast u zit Manfred Meeuwig. Hij is eigenaar van Meeuwig en zoon een winkel in olie, azijn, mosterd, zuur... en andere delicatessen in Amsterdam en de Voormalig kok ook, hè Manfred? Ja, inderdaad. Kook je nog steeds heel veel? Ja, ik kook iedere dag. Iedere maar wel dag? inderdaad oorspronkelijk meer Frans... En tegenwoordig ook wel vaak Italiaans, inderdaad. Ja. Oeh, maar oorspronkelijk Frans. Ja, Je had geen zin meer om, om in een restaurant te werken? Ik had geen zin meer in een horeca. Nee, daar heb ik, had ik inderdaad heel erg genoeg van. Want? Van het uh, buffelen. Ja. En altijd s'avonds en altijd in het weekend. En altijd met de feestdagen. En altijd de ja. knieën versleten. Ja, en het is veel te heet en veel te zwaar. Dus uh, nee, ik vond uiteindelijk... Uh, heb je dat ja, toch mee gestopt. Ja, en toen ben je ja. de olie ingegaan en je bent ook echt gediplomeerd... Ja, ik heb een aantal cursussen gedaan in Liguria en in Imperia. En uh, daar werd je eigenlijk getest of je uh, in staat bent om verschillen te proeven. Dus fysiek in staat bent. En, en ook hoe wat, testen wat ze te dat dan? Nou, er zijn alle testjes voor. Dus het was bijvoorbeeld een heel interessant testje... waarin uh, ze zeven bekertjes uh, voor je zetten... met een bittere vloeistof die een heel klein beetje verschilt... Ja. die En die, zat, die stond natuurlijk in een willekeurige volgorde. En die moest je dus in een, op een opeenvolgende reeks zetten. Maar dat is echt gigantisch moeilijk. En weet je, je kan wel proeven, maar na het tweede of derde glaasje... weet je niet meer welke nou hoe bitter was. Ja. Want hoe onthoud je dat. Hè? Want je moet eigenlijk dus, dat zeggen proefers. je moet een soort kast bedenken in je, maken in je hoofd... waarin je dingen onthouden kan. En je zegt, in dat laadje, daar smaakt het zo. En dat smaakt zo, dat maakt zo. En dat je dan zegt, oh, die volgende die ik proef... Oh, die zit dan eigenlijk tussen dat laadje en dat laadje. Dus, dus je moet een heel... Uh, gedacht, uh, ja. een hersenstuk vrijmaken daarvoor. En dat had jij nog vrij? Dus nou, dat, <laughs> dat heb ik een beetje geleerd zo langzamerhand. En, maar het is ontzettend leuk om, daar, om, daar, om dat te doen, om dat te proeven. En jij hebt die test doorstaan. Ja, ja, dat is helemaal niet zo verschrikkelijk bijzonder. Nou, jawel, is wel bijzonder. dat is wel een... bijzonder. Dat heb je net ja. verteld. Ja, dat, ja goed. goed. Het is heel bijzonder. Heel je hebt het bijzonder. doorstaan. Je bent meesterproever en ja. je gaat ons straks... de mooiste Italiaanse olijfolie laten proeven. En daar is een heel groot verschil in. Ja. Want ja. er is niet één soort olijfolie. Nee. Dat wisten we natuurlijk gigantisch al. Maar daar ja. gaan we het straks allemaal ja. over hebben. Onze verslaggever Chris Baiema, die, die mocht ijs gaan maken... met Riccardo Talamini. En wie kent die naam niet? Een beroemde... IJsmakersfamilie, Talamini Italiaans ijs. Goed ijs, meneer Payet. Heerlijk ijs. Heerlijk ijs. Ja, het is namelijk een van de weinige familie... Nog, dat in het begin van de 20e eeuw, de eeuw naar Nederland gekomen zijn. En er vaak komen ze meestal uit Maniago. Uh, het is een stuk in Noord-Italië. Ja. En uh, dan wel eens dan de, in de winter... Uh, werden ze de kinderen teruggestuurd naar Italië toe... om daar de school op te volgen. En dan gingen ze terug naar uh, Maniago. En het is, het is een eerlijke familie in, uh, in Nederland... En ze, soms zijn ze direct voor de ijs gekomen. En soms zijn ze komen ze door de zuidelijke kant van Nederland... waar ze in de menen gewerkt hebben. Ja, en nou, nu is het eigenlijk zoals je talamini ziet, de naam Talamini ziet... Dan, is het gewoon, dan zijn het ijsmakers, hè? Nou, voor mij wel. Ja. En, maar, ja. Ik denk voor de jonge publiek niet meer. Want Talamini, voor mij was een begrip 40 jaar geleden... Ja. Daar had je nu zoveel ijs uh, nee, ik, in Nederland. Nee, ik, ik ben er ook mee groot geworden. Ja, ja met dus met ik ben nou te blij dat ze geweest zijn... en een klein beetje Italië afgeleverd hebben. Ja, uh, we, gaan, uh, we gaan dat straks horen wat Chris heeft gedaan. Uh, mijn vaste steun en toeverlaat is Jona Freud. Zij is, uh, is aat. en normaal zit ze hier naast mij... en dan komt er altijd heel veel lawaai uit. En nu uh, is ze op vakantie, zit ze in Noord-Frankrijk. Maar zijn we dan wel weer zo slim om haar toch even aan de telefoon te hangen, uh, halen? Jona, goedenavond. Hallo allemaal. Hallo, wat leuk dat je er bent en wat leuk ja. dat je mee wil werken. En we gaan het over Italiaanse kookboeken hebben vandaag... Uit het Noord-Franse land, ja. ja. dat mag allemaal bij ons. We zijn heel ruimdenkend. Uh, je gaat straks de Nieuwe Oost bespreken. Een mooie selectie van Nieuwe Oost Italiaanse kookboeken. Ja. Ik had een oproep gedaan op Facebook. En toen kwam ik erachter dat er drie namen waren waar iedereen het over had. Locatelli, de Zilveren Lepel en River Café. Zijn ja. dat inderdaad de klassiekers uit de Italiaanse kookboeken... Wereld. Er zijn al drie hele uiteenlopende boeken. Uh, Locatelli is een drie-sterrenchef uit Londen... met roots in, in Italië inderdaad. Die, het mooie van Locatelli is dat hij in zijn boeken... van A tot Z uh, beschrijft waarom hij gekomen is tot dat recept. Het boek uh, De Zilveren Lepel... dat is het boek wat in Italië bekend staat... wat mensen die gaan trouwen van hun ouders meekrijgen... Uh, als huwelijksgeschenk... Ja. En de River Café uh, is inmiddels een klassieker, maar ik zou het niet scharen onder de klassieke Italiaanse kookboeken. Nee, dat Roberto ook... Paia die, die schudt ook het hoofd. Hallo Jonna. Hi Roberto. Hoe is het met je? Ja. <laughs> ik, ik ben blij ben... dat je de ziel van de, de, de lipo zo waardeert. Ik ben ook ja. heel blij dat in Nederland eindelijk gekomen is, want het is echt een uh, uh, ja, ik ben mee opgegroeid. Dat is echt een klassieker in de, ja. in de Italiaanse uh, uh, keuken. Ja, mensen hebben er ook nog wel eens... Want er staat bijvoorbeeld ook paella in. Zoals we weten is dat Spaans en niet uh, Italiaans. Ja. Dus daar hebben sommige mensen er moeite mee. Maar het is wat bij ons de huisartsschoolboeken zijn. Dat is de zilveren lepel voor Italië. Dus de mensen in Italië willen ook wel eens paella eten. Dus zo zit het in elkaar. Ik zou uh, zelf onder de echte klassiekers... die overigens uh, zijn de hoeveelheid echte klassieke Italiaanse kookboeken... in het Nederlands verder heel moeilijk te vinden... Je hebt het boek Mangiare, wat net zo heet als ons programma. Ja, niets met Wat aardig is. Met en verder zal iedereen beginnen over Marcella Hazan. Niet meer te krijgen. Wel heel lang leverbaar geweest. Dat heel veel mensen in de kast hebben en Italiaans uit hebben leren koken. Hoe is het met de of... hond eigenlijk? Ik hoor net een hond. Toch? De, de, de, hond, de hond denkt dat u nu ook op de radio moet. <lacht> <lacht> ik ben dol op de hond, kom erop. <lacht> uh, Jona, aan het einde van de uitzending ga jij ons helemaal bijpraten... wat betreft de nieuwe oost Italiaanse boeken. Er komt ontzettend veel uit en gelukkig heb jij een selectie voor ons gemaakt. Je blijft er gewoon bij hè, bij de uitzending. Ja, ik luister ja. helemaal mee. ik, moest wel... ik wil toch wel een landsbreker voor de River Café Classic, hoor. Oh. Ja. Dat vind ik wel fantastisch. Hele, hallo, Jona, vind ik wel... Ja, maar hey, hey, Jona, niet luisteren. Ik heeft de Frans gekookt. Ik heb niks verder. Ik vind eere, het fantastisch. Maken. Oeh, wat zijn we streng in de leer. Het is een creatieve de ding. Weet dat ja, houden van gewoon normale keuken. Ja, die staat dus, er in, in dat boek. Echt oh, wel. Ik hoop dat ze op de vuist gaan, Jona, vandaag met ja. daar, deze mannen. Daar uh, kan jij tussen springen. Ja, ik. ja, maar er is genoeg testosteron aanwezig om, uh, om dit tot een vlammende uitzending te maken. Ik had nog een dingetje. Normaal komen... Kook jij toch altijd, Jona? Normaal kook ik, ja. Ja, nu heb ik het gedaan. Wat heb je gemaakt? Vitello tonato. En? Heb je het al geproefd? Ja. En? Ik denk niet dat, ik een, dat er een prof in mij schuilt. <laughs> heb je het al aan de heren laten proeven? Ook? Nee, dat gaan we straks doen. Oh, nou wel, het wel. Stay tuned. <laughs> ik weet dat er twee heren aan tafel zitten die alles weten van Vitello Tonato. Ja, ja. <laughs> ja. Ik, ik vind ook dat ik mijn hand overspeeld heb. Maar goed, ja. daarover straks meer. Ja. Uh, lieve luisteraars, u kunt thuis natuurlijk op onze site kijken, radiomandjara.nl. Dan kunt u ook de receptuur zien. U kunt zien welke olie we vandaag drinken, als het ware. U kunt zien waar Roberto Paier mee komt. Want daar gaan we het nu over hebben. We hebben iedereen gevraagd om iets mee te nemen. Vandaar dat ik ook met mijn Vitello Tonato kom, kom. En Roberto van het Hilton heeft, I <laughs> mozzarella en burrata meegenomen. Nou, ik heb drie dingen meegenomen. En carpaccio wat... ook nog, hè? Ja, ja ik vond dat... Kijk, eh... de mozzarella vind ik altijd... Iedereen eet de mozzarella. Ja. En dan denk ik... Ja, wat is precies mozzarella, hè? En ik heb een uh, test voor jullie gedaan. Ik heb meegenomen de mozzarella... van een uh, grote... Uh, grote handel in... Uh, of wat noem je dat? grote winkel. Keper. Supermarkt. Supermarkt. Met in de blauwe Nederland. letters. Met blauwe... ja. Oh, yeah. En uh, de echte mozzarella... van Casa Mario uit, ja. Ita uit de, Italië. De, daar waar, die waar de bossen... Uh, de zit. Onder de basilicum ligt de mozzarella. We hebben een hele charmante assistente vandaag, ja. Romy. En die gaat nu een stukje uh, mozzarella snijden. Nee, is het gesnijden. En, en dan nee, neem je daar bij een stukje wat daar staat. Naast, ja. Ja, en dat is dan de supermarkt. Mozzarella wordt ernaast geserveerd. Ja. En dan ja. gaan we het verschil proeven. Hè? Daar ja. gaat het om. Hè? Ik hoop het. Wat Ik vertelt u maar, eens, wat, wat is het verschil, waar, waar nou, gaat het het verschil is ten eerste. De, de, de mozella gaat proeven van Casamario is de beste uh, caseificio van Italië. kom uit Caserta. Uh, de uh, manier dat ze dan de mozzarella maken is ambachtelijk. Er worden geen conservatieven toegevoegd. Ik importeer het twee keer per week. En, uh, twee keer ja, per week? Ja. Waarom twee Op keer per week? Op dinsdag en vrijdag. Onder de bederft. Dat gaat zo snel. Ja, dat gaat heel snel als je, als je goede moet hebt. en En als je het dan in de pakketje koopt... Nou, in zo'n zakje een... met water. Ja, gezellig. Maar <laughs> dan, ik kom ook met water, want dat moet wel. Maar uh, ja, ik, ik vind het verschrikkelijk. Maar ja, uh, dat is gewoon chungam. En deze, ik ga het u proberen, is wat anders. Goed, we gaan dat ja. zo eens even testen. Dus, uh, ja. met, uh, met de olijfolie zonder. Ik heb wel de olijfolie meegenomen. En ook tomaten. Uh, ja. we, ze zijn wel Hollandse tomaten, spijt me. Ze, ze zien er wel Italiaans uit. Hè. Maar is een kool, Hollandse tomaat nooit uh, in orde eigenlijk? Jawel, is wel in orde. De firma is smaakt dan vroeger. We hebben toch een revolutie gehad in de tomaat in Nederland. Ja. Maar uh, ja, je gaat nooit de zon creëren dat in Italië is. Dus dan moet je ook de pretentie niet hebben dat het dezelfde smaak Oké, okay, we gaan meteen even een stukje proeven. Ik weet niet wat links en rechts is, maar dat is. Uh, links, een... Links de, de, de, dat is de... Ja. Dus... Ja... En welke provincie is dat, Caserta? Caserta is vlakbij Napels. Ja, dus in Napels is de, de, de plek ja. voor de mozzarella. Proef je? Hebben is het een beetje zoeteriger? Mm hmm, mm -hmm. Mm. Dus En daarnaast heb je dan de echte. Even. Ja, zo, zo gaat eten, mensen, op de radio. Klein hoorspelletje. Het is niet voorbij, het leeft. Heerlijk, die basilicum, die hele studio hier ruikt nu naar basilicum. Het is ongelooflijk. Misschien kunnen we meteen doorgaan met de burrata. Wat is dat eigenlijk? Wat, ja. wat is dat? Burrata is dezelfde inhoud van de mozzarella. Alleen de binnenkant is met mascarpone. So het is een bom van calorieën, maar het is yummy, yummy. Ja, nou ja, daar nou trekken we ons helemaal niks van aan bij dit programma. Ja. We doen niet aan de lijn. Um, en daarnaast wil ik ook als je proeft, uh, iets heel bijzonders, dat je nooit in Nederland zal krijgen, dat importeer ik soms. En het is, uh, deze is, uh, wat ze nu pakt, is een, uh, de basis is net als een uh, mozzarella. Yeah. En dan daarin is een, uh, een, ja, een substantie van kaas, dat boter is van melk. En dat is uh, ongelooflijk bijzonder. En misschien leg je dan even die burrata ernaast. Ja, dat is het ja, pakketje. Dat, dat, dat gaat gewoon... helemaal op, hè? Dat moet je oppassen, want het is helemaal liquide. Dat is één dat is ja, ontploffende... Nou, dat, dat wordt nu gewoon, even geprepareerd. Gewoon zet het mes erin en, <laughs> en, en, en je snij hem En dan, ja, there we go. He, het, is onge het, het loopt er helemaal uit, Hai, hè? Precies. Ja. Dat, maar daar gaat het. Dat is zo verrukkelijk. En weet je, als je zo'n product hebt... en denk je, haal op, Nederlanders, met pesto. Weg die pesto. What, die pesto overal is overal in Nederland pest, alles. Pesto Pesto is alleen op één gerecht. Op een pasta. En dat zit. Trof yeah. je met pesto? En dat zit. In okay. Nederland, alles wordt met pesto. Je was gisteren in een hele goede Italiaanse restaurant. En uh, ik dacht, ik kwam heerlijk. Er was een mozzarella uit uh, Nederland. En dacht, ik ga lekker proeven hoe de die verschillen. En wat gebeurde, was pesto daarbij. Nou, verpest je alles. Christopher ja. Pest. Ja, heel duidelijk. Zijn er nog meer ergernissen wat betreft Plenty. hoe Nederlanders met de Italiaanse keuken omgaan? Ja, kijk, wat het verschil tussen Nederland en Italië als ze over koken praat, ja. is dat Nederlanders altijd zo'n veel van creativiteit. Ze willen altijd iets bijzonders maken. Mm -hmm. En Italianen okay. willen erg graag uh, strikt op hun recepturen blijven. En, dus die vallen uh, altijd terug op de klassieke uh, Na de klassieke italiërza. manier. Of waar ze zich van geleerd hebben. En daar zie je dan uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, mijn moeder. als ze ergens gaat eten in Italië. zou die auto over eten praten. Maar mijn moeder kookt altijd beter. Uh, die gerecht, bijvoorbeeld die lasagne. Of die pasta. Of die ragu... maakt mijn moeder zo lekker. Ja. Het is net wat anders. Die pasta, mijn moeder. net wat harder. Net wat, ja. wat dikker. Maar iedereen zijn moeder doet het beter toch? Iedereen ook? vindt dat zijn moeder... In Nederland ook? Nee, nee maar daar ja, gaat het nee, precies om. Het ja. gaat over een cultuur van eten. Ja. We komen van een cultuur van eten. We zijn de moeder van Europa. Als je maar leuk vindt of niet, het is gewoon zo. We, we, toen wij kochten voor uh, prins en prinsessen... hadden we hier in het noorden een beetje mensen met, de, met, met, met vellen dat rondliepen. En de Fransen bestonden nog niet. Mm -hmm. En ja, ze, ze dekken dat alles goed. op hè, met zuizen. Uh, toen ja. konden ze niet conserveren. En de Italianen in, in 1535... Ook als iemand met een boek, omgevallen boekenkaarschrijver zal me daar tegenspreken, uh, is er Catharina de Medici naar Frankrijk gegaan. En daar is ze met duizend mensen, hebben ze de tuinen en het eten ingebracht. Als je het leuk, leuk vindt, als je duizend mensen komen op, ergens naar binnen, hebben, krijgen ze een karakter. Mm -hmm. Dus mm -hmm. daar worden we in geïntroduceerd. In, dus de Fransen, kijk maar wat de Fransen nu doen, gaan ze helemaal terug naar hun eigen. Maar, maar meneer Payer, u, u vindt toch de Franse keuken ook wel een beetje lekker, of niet? Ik vind oorspronkelijk. Ik vind, kijk, als je de uh, normale uh, keuken van Frankrijk. de bourgeois, keuken bourgeois, ja. van iedere dag. dat vind ik fantastisch. Ja, want die is heel gewoon. Dat is gewoon wel eerlijk. Ja. Daar en, heeft en, Manfred Meeuwig een heel leuk boek over geschreven. Ja, nou, daar ben ik gek op. Ja. Want dan, dan leer je een hele cultuur. Eten is cultuur. Uh -huh. Dan leer je precies wat, waar, waar, hoe de mensen daar leven, waarom ze zo koken. En als je er iets meer in verdiept, dan begrijp je dat. Nou, dat vind ik erg belangrijk en terug te vinden in het eten. Italië bestaat niet in het eten. bestaat in het Italiaans eten. Het is helemaal regionaal. We zijn 150 jaar in Italië. Ja. U komt uit de regio van Venetië. Ik Ja, uit Venetië. Dus kunt, kunt u mij vertellen wat er, wat er uh, tijdens de zondagse lunch bij u op tafel kwam? Ja, uh, nou, dat is bijvoorbeeld uh, bij ons. Ik kom van een katholieke familie. Yeah. Dus uh, dat ging altijd uh, drie keer per dag naar de kerk. En de belangrijkste was voor mij mijn ouders om 11.30 uur. Dertig, de grote mis. En dan uh, papa ging met mee naar de patisserie. En dan kokten wij de kleine uh, Italiaanse desserts. He, de pasticcini, noemen wij. Yeah. Dat dring je altijd thuis na het eten. En mijn moeder was dan klaar met haar eten. En dat was meestal lasagne o tortellini, dan had je dan eerst een antipasto, dat was de antipasto, wat iedereen praat over antipasto, dus de rest van de dag daarvoor meestal. Ja, allemaal leuke dingen. Allemaal leuke dingen gedaan. dat er overgeblijven zijn, en lekker bij, en als, als je aan het wachten bent. Dan had je dan uh, de pasta, en dan heb je de opgerecht, meestal was arrosto. En dan kon je een konijn, of een stukje kip en dan noemen gallo. Wat is haan is in, in Nederland? Denk het, ja. Gallo. Oor een stukje kalfvlees, als je dan maar geld had. Nee, en Dat is eigenlijk heel belangrijk. En dan had je dan uh, kaas, ja. dan had je uh, de uh, vruchten en dan taart. Wacht even, kaas, vruchten, taart. En taart, ja. Ja, ongelooflijk. Nee, want dat is erg leuk, toch? Je begint daar, je bent er klaar om drie uur. En dan ga je gewoon uh, naar bed. En even, uh, gewoon het even gewoon Ja, lekker, en de dames liggen op afwassen. <laughs> u verlangt, ik ik, ik verlang nog steeds naar, naar deze onbekakeligheid. Ik kijk nu de alle vrouwen aan de leden oh, ja. aan. Mansjari@ntjr.nl, kom maar op met uw emancipatoire opmerkingen voor Roberto. Uh, verlangt u eigenlijk nog wel eens terug naar, naar, naar die tijd, naar die, die, die jeugdjaren waarin, waarin ja. de hele familie om de tafel zat? Het bekende Italiaanse ja. samen eten. Nou kijk, iedere zondag is voor ons belangrijk. Ik had altijd twee zusters dat als konden koken. En uh, wat heel belangrijk is de konijn. Nou, mijn zuster, Luigina en haar man, vonden hun konijn altijd de beste. Hun saus was de beste. Mijn zuster Ada was... Nee, het was, mijn konijn was altijd de beste. Dus we zaten de hele grote gevecht dus kwamen met de auto aan met hun konijn. Ze hadden daar veel te eten. Maar wat leuk was, dat ik had een fantastische zuster dat kon zingen. En een zwager dat kon zingen. Zo, wat gebeurde dan? Als ze wat gedronken hebben en plezier hebben, dan gingen ze opstaan. En ik had uh, mijn opera. Zo ben ik gevoed, opgevoed met lekker eten, sfeer, zingen, ja, mooie maar, dingen kijken. Ja, maar toen bent u 40 jaar geleden naar Nederland gekomen. Ja. U bent inmiddels 20 jaar, meer dan 20 jaar directeur bij het Hilton in Amsterdam. Ja. Um, hoe, hoe is het met de heimwee naar, die, naar dat leven, naar, de, naar, dat, naar die culinaire wereld waar u uitkomt? Nou, ik heb me net verteld dat ik een restaurant heb, een Italiaanse restaurant. Wat denk ik dat ik gedaan heb? Ik heb een koffieshop dat het eet, waar ik de beste cappuccino serveer. Zoals ik in ochtends binnenkom, heb -hmm. ik mijn cappuccino en mijn croissant, mijn cornetto, heb ik het. Dus ik ga dan lunchen en ik heb mijn Italiaanse eten. S avonds heb ik mijn Italiaanse eten. In waar, waar, waar, waar zei eigenlijk Italiaans. Uh, ja, u heeft gewoon Klein Italië gecreëerd hier. U begrijpt dat. Hm. Aha, aha, maar zonder de familie om u heen. Uh, ik heb geen familie meer. Is al iedereen overleden? Ach. Nou zo, ja. Ik ben de enige maan in de wereld eenzaam uh, en zielig. Nou, hm. u ziet er helemaal niet zo uit. Dus ik geloof dit niet. Laten we even voordat we naar de reportage gaan luisteren, naar Talamini gaan, even over die ene kaas die u mee heeft genomen met die boterige rand en van binnen zacht. Ja. Dat. dat... Dat is behoorlijk vettig in ja. de smaak, hè? Wat vind jij ervan, Manfred? Ja, is dat bedoeld als een dessertkaart? Ja. Of als, voorgerecht. Als voorgerecht. Serveert u dit ook in, in, in Roberto's, dit? Ja, als ik dit kan krijgen, ja. Ik vind het wel heftig. Als ja, maar het is zo lekker... Oh, deze bedoelt u? Ja, deze. deze wordt altijd als, als, als sorry. Oh, wel Ja, ja, ja okay. nee, nee, de dat begrijp ik ook goed. Ja. goed. Nee, die burrata is natuurlijk als dat voor. En do, doet u daar dan iets overheen? Of doe je daar iets overheen? Over nou, het uh, uh, enige wat ik toelaat is de olie. Ja. Maar ja, nu dan... verder niks. Het is zo fantastisch als zichzelf. Ja. Waarom moet je nog iets doen? Laten we, nee, laten we nee, tijdens... Uh, zo, we, gaan, we gaan even over Talamini uh, nadenken. Talamini is die bekende ijsmakersfamilie. En onze verslaggever Chris Baiema... mocht met Ricardo Hallo. een van de ja, telgen uit we, deze beroemde familie zo. ijs gaan maken. Zeker. En dat gebeurt met allerlei hele bijzondere ingrediënten. Luistert u maar. Je ontmoet Ricardo Talamini, tweede generatie ijsmakers... in een ijszaak in Zwijndrecht. Ricardo, dit is dus de zaak met de speciale ijsmaker. Maar wat, wat, wat is nou een, een succesvolle smaak die je de afgelopen jaren hebt geïntroduceerd? Nou, toch, uh, we maken verschillende lekkere smaken. Maar dit jaar zijn we begonnen om ijs te maken van de hazelnootgebakjes van een banketbakkerij Brokking in Dordrecht. Uh, ik, ben, ik ben naar Wim Brokking gegaan en ik zei van... Joh, kun jij mij wat hazelnootschuim en jouw hazelnoten geven? Want die geven wel een kenmerkende smaak aan jouw gebak. En dan ga ik, eens, uh, ga ik er eens mee testen. Dat was voor mij ook nieuw, omdat we nooit eerder... echt dat schuim op die manier hebben verwerkt in het ijs. Ja, dat was eigenlijk boven verwachting lekker. Dat vond ik zelf. En Wim Brokking <lacht> vond het. <lacht> en uh, uh, Uiteindelijk hebben uh, we via de social media aan onze klanten... verteld dat we ijs hadden van Brokking... Ja, en daar is een enorme rage in ontstaan. We kunnen de vraag bijna uh, niet aan uh, bij de bakkerij, maar ook in uh, de winkels. Als ik hier in Zwijndag kijk, dan denk ik dat 80 tot 90 procent van de klanten... als ze twee bolletjes ijs nemen, één bolletje brokking uh, ijs nemen. En die gaan we straks ook uh, maken, dus ik ga hem laten proeven... Uh, en mag je zelf oordelen. <laughs> ik ben heel benieuwd, want ik zie de hazelnoten al klaar liggen, toch? Ja, we Bij een haal... speciaal malertje ook weer. Ja, klopt. Wij uh, malen onze eigen hazelnoten op een bepaalde maalgraad. En uh, als, uh, als het goed zijn, lopen we daar nu even naartoe en dan laat ik het je zien. Ja. Nou, dit zijn uh, de hazelnoten. We importeren die zelf uit uh, Piemonte, Italië. Natuurlijk, uit Piemonte. En je ziet hoe deze kwaliteitshazelnoten tot een soort pasta worden gepasteld. Perst en deze pasta verdwijnt in een soort beslag. Maar dat heet natuurlijk anders. Bloeiende ijsmachines natuurlijk. Ja, nou ja kijk, hier uh, maken wij uh, wat we ook in het noemen, hier in het klein. We maken hier een mix. Ah, met onze het heet een mix. En die mix wordt gepasteuriseerd. Maar wat is dan een mix? Een mix is uh, de grondstoffen die, waarvan je uiteindelijk ijs kan maken. En wij gebruiken melk uh, uiteraard. Een slagroom, een bindmiddel, in ons geval Johannesbroodpitmeel. Suiker zit er uiteraard in, maar er zitten verschillende soorten in. Uh, en dat is eigenlijk het hart van uh, het ijs. Geen toevoeging of wat dan ook. Wat er nu gebeurt is dat uh, mix gaat in de ijsmachine. En de wand van de ijsmachine gaat nu verriezen. En hier zit een messenset in en die schraapt uh, het gedeelte wat aan de wand bevriest los... En dat is ook de techniek van het uh, ijsmaken, is dat tijdens het bevriezen je de mix in beweging houdt. Dus uh, als we nu kijken, dan zie je, die melk is nog heet en het is nog echt nog vloeibaar. En langzaam maar zeker zie je hem steeds dikker worden. Maar dus van 85 graden naar? Min 10. ja. IJs moet vooral uh, luchtig zijn. En dat is dus altijd een moment waarop uh, het lucht wat het best wordt opgenomen in het ijs. Uh, en dat gaan we straks... Wij doen dat altijd handmatig. Dus wij kijken naar de mix uh, om vervolgens de machine extra snel te laten draaien. Waardoor er uh, uh, wat meer lucht in, uh, in de machine komt. En dat moment is eigenlijk wel bereikt. Dat is eigenlijk het moment waarop het ijs... ...nog niet stevig genoeg is dat je, dat, dat je het zou kunnen scheppen... ...maar ook niet meer zo zacht als uh, melk is. Dus wij gaan dat nu doen. En nu zie je ook dat het volume gaat toenemen omdat er... Dan komt er komt eigenlijk een soort slagroom. Ja, het is de... volumetje nu naar boven. Ja. Ja. En dan zie je hoe dat prachtige, dikke slagroomachtige ijs uit de machine komt... ...in een bak gaat en dan wordt er nog schuim en hazelnoten tussengevoegd van brokking. En dan mag je, hoop je, ja, gaan proeven. Oh. En dit is allemaal echt, hè? Het mm. ja. is niet gespeeld. Het is maar heel erg lekker. Het is heel ja. erg, raar. Ja. Ja. Dit is een classic. Het is een classic. Die blijft ja, voor eeuwig een, op de lijst ja, staan. Dit is een, Ach, dit is een, laat zelf uh, maar praten met Ricardo. Uh, Wat jij hier meemaakt groot, is we, de geboorte dat, uh, van een klassieker. Nou ja, doe nog één is. geinige vraag dan. Verkoop ja. je ook smurven ijs? Nee, wij uh, zijn was van smurfen, Barbie uh, uh, ijsmaken puur. Omdat ja, wij gebruiken geen smaak- en kleurstoffen. En. Um, Jij zou pas ijs verkopen als er echte smurven gaan. Als we verse smurven krijgen, dan ga ik er eens over nadenken. even Chris bij, maar hij mocht heel veel ijs eten... en dan met die lekkere noten erin. Ondertussen zijn onze luisteraars buitengewoon actief vandaag. Ze reageren veel op deze uitzending. Uh, Els Schijn uit Venlo die schrijft... Heerlijk, je proeft bijna jullie programma. En ondertussen vertelt zij hoe ze notenbenen met supermarkt mozzarella toch iets heel lekkers heeft gemaakt. Lachen. Lachen. Ze, heeft, uh, ze heeft die mozzarella namelijk in olijfolie met basilicum ingelegd. Ja, Roberto Paia <laughs> van Tilton kijkt nu toch een beetje moeilijk... Ja. Alsof hij wat problemen met zijn maag heeft, niet ja, Als je niet goed als je idee... de echte kan vinden, daar ja, kan niet anders. Dan, dan moet je creatief zijn. Dan moet je creatief zijn, dat begrijp ik. Het. Maar als je dan de echte geprobeerd hebt, dan kan je niet meer de andere proberen. Dat is het ook, hè? Je wil niet meer terug. Nou, dan wordt er over de, op die kookboeken nogal veel uh, gereageerd. Bijvoorbeeld, waarom noemt niemand onvolprezen artusi Het standaardwerk, schrijft Hans. De Escovier voor Italië natuurlijk, Artusi is prachtig, toch? Ja, maar, die, maar die ziet er technisch. Dus een, het is technisch. Het is, het is niet een lekker boek waar je dan kookt. En oh. ik wil, als je mensen koken, wil je het ook wat uh, visueel makkelijker kunnen zien. Claudia Roden wordt in de top drie van Italiaanse kookboeken genoemd. Het is natuurlijk een vrouw die de hele mediterrane wereld uh, en het Midden-Oosten bestrijkt. Ik denk niet meteen aan Italië bij uh, Claudia nee. Roden... maar dat denken onze luisteraars. Maarten bijvoorbeeld, uh, Maarten Esseling, die denkt daar heel anders over. En uh, we krijgen een, uh, een bericht van uh, Annette Biertschol. En dat is de duitsland correspondente van de WDR. Zij was in onze vorige uitzending over Duitsland. Zij heeft toen kezekoegen gemaakt, maar ze was in Italië op vakantie... en die noemt dit op Twitter. Nagenieten, deze uitzending. En ondertussen is de Carpaccio ter tafel gekomen. En als er ergens, meneer Paaier. Uh, misverstanden over bestaan in Nederland is het over de carpaccio. Ja. Want je ziet ze met rucola, je ziet ze met Parmezaanse kaas, je ziet ze met pijnmompitten, je ziet ze met pesto, je ziet ze met. Met alles. Uh, met met alles. alles dat geen carpaccio is. Dus uh, wat, wat gaan we daarover doen? Hè? Ja, wat is carpaccio maar dan? Wat is zo lekker? Carpaccio, ten eerste is alleen één ding, is een schilder. Ja. Laat me dat eerlijk <laughs> okay. zijn, hij is een 15.000 schilder. Ja, oké. Okay. Okay, dat is de enige carpaccio. Ten tweede is er, dat in 1950. En de expositie was in Venetië, ja. van deze schilder. En uh, Meneer Cipriani van de Harrisbar had een klant, en dame... Harrisbar is Venetië, hè? Ja, Harrisbar ja. in Venetië, Cipriani eet hij. Ja. En uh, had hij dan een uh, dame in zijn bar dat uh, geen uh, gekochte vlees mocht eten. En wat gebeurde dan? <coughs> Ik bedacht dat deze, uh, deze vlees te we doen, is een stukje... Uh, het liefst in tricot. Met een de, met de mes gesneden. Heel dun. Plat, plat geslagen. Een beetje zonder ja. te veel uh, te plat. Want dan bak je alle bloedvaten kapot. En is minder lekker. En uh, dan, heeft hij dan uh, was hij geïnspireerd door de Biennale. Was de tijd van Palok. Oh. Uh, dus uh, hij dacht, oh, ik moet er iets bijzonders van maken. Hij had in uh, New York gewerkt. In de Pierre. En daar had hij de Woestershuis uh, geproefd. En uh, heeft hij dan een mayonaise gemaakt met mosterd, woestersoos en citroen. Ja. En dan heeft hij dan in een creatieve manier, à la bovenop gegaan. Juist, en als een schilder heeft hij... Wegwezen heeft hij die met, die de de tuin, met de tuin boven de carpaccio. En als je wil iets anders doen, noem maar dan finissima. In het Italiaans is de carpaccio, wat iedereen Nederland dan kent, met groenten en toezang, is... Finissima. F-I-N-I-S-S-I-M-A. Wij zitten allemaal mee te schrijven thuis. Oké, okay, we zijn weer helemaal in de... Lekker hè, heerlijk, Manfred? Absoluut heerlijk, ja. Manfred heerlijk. Meeuwig, die, die doet in olie. Uh, hij is van Meeuwig en zoon olie. Als hij de delicatesse en ze gaat zo maar door. Hij is meesterproever, hij weet alles over olie. En hij zit met een heleboel kleine borrelglaasjes voor zich... met uh, Italiaanse olijfolie. Want ja, um, ja, ja. Uh, Manfred, vertel even, wat... Um, wat typeert Italiaanse olijfolie? Nou, Wat Italiaanse olijfolie typeert is groen. De groene smaak. De heldere, groene, frisse, grassige smaak. Ja. Die, is, die dan soms nog heel sterk grassig is. Of heel sterk bitter of heel sterk peperig. Maar het is altijd een frisse, groene smaak. En heeft Want, dat te maken met jong? Is dat ja, het heeft te maken jong? met onrijpe olijven. Juist. Dus gedeeltelijk onrijp olijf. Dus de olijven worden veel vroeger geplukt in Italië dan in Spanje. Daardoor krijg je die grassige groene olie. Die perfect past bij de Italiaanse keuken, waar we het nu ook over hebben. En die kruidig is, die, die, die, die vraagt om een, een, zo'n zo olie. in Spanje laten ze de olijven veel langer aan de boom hangen. Dan krijg je dus een veel zwaardere, vollere, zonder stoofdere smaak. Ja. Die de Italianen helemaal niet waarderen. En andersom, waarderen de Spanjaarden de Italiaanse olie weer helemaal niet. Nee. Want die Italiaanse olie prikt in je keel, die is bitter. Daar hebben veel Nederlanders ook moeite mee. Met de heftige Toscaanse olie die we hier ook straks zullen proeven... hebben mensen moeite mee. Dat is krachtig. Ja. Uh, dus, en past dan ook automatisch de Spaanse uh, olijfolie goed bij Spaanse gerechten... Ja. en de Italiaanse precies. bij Italiaanse gerechten? Ja, dus zo is simpel leuk. is ja. het gewoon. Ja. En de olie uit Creta past bij de salade met uh, rauwe ja. rode ui en uh, komkommer en feta. Daar past die olie bij. Het, en, past, en het klopt allemaal, want het uh, heeft te maken met cultuur. Wat precies. Robert ook zegt. Ja. We hebben dus het hier... is allemaal niet toevallig dat, die, dat ze daar die olie maken en daar die olie nou is Italië, dat, ze, dat zei Roberto al, uh, Italië bestaat niet. Het bestaat uit alle, allerlei ja, regio. Ja. Uh, wat, wat heb jij nu bijvoorbeeld meegenomen? Nou ik heb nu dus drie olie meegenomen. Maar in feite is in alle regio's van Italië wordt olie gemaakt. Behalve in Alto Adige en nog een andere provincie. In het provisie, noorden, helemaal, Want helemaal dat is te Noord. noordelijk voor ja, olie. Ja dat is te noordelijk. Maar zelfs in ten noorden van het Gardameer, wat ja. dus al gigantisch noordelijk is. Waar je de sneeuw op de bergen ziet liggen. Daar wordt nog... Olijfolie gemaakt. Okay. En natuurlijk helemaal in zuiden, vanzelfsprekend. En het is ook wel logisch dat die olieën niet hetzelfde uh, smaken, omdat ze, als ze zo ver uit elkaar liggen. Want wat, wat, wat zijn de type olieën die je tegenkomt in, in Italië? Nou, de type die je hebt, dus in, in, zoals wij nu voor ons hebben, is dat eerste glaasje. Dat is olie uit Ligurië. Ja. He, dus dat is de Bloemenriviera, bij, bij Nice naar Ventimiglia. Ja. Dat is Ligurië. Daar wordt olie gemaakt van Tajasca olijven, dat is een ras olijven. En dat is een hele romige, notige, zoete, volle uh, olijfolie... die ook weer perfect past bij die keuken Precies, van, van Ligurië. Wij, wij, wij hebben hier die thuis... kunnen we even proeven, ja, oh ja. als we het leuk vinden. Ja, dat vind ik wel leuk, maar ik wil eventjes gewoon vooraf. Hè. Als ik nou zo'n zo borrelglaasje olijfolie in een slok neem... is het dan niet zo dat ik dan de hele nacht vannacht... Uh, nee, absoluut niet. ...problemen, hè? Nee, Nee, dus ik... ik vind het juist ontzettend lekker. Er zijn mensen, hele volkstammen... die iedere ochtend een, uh, zelfs een heel glas olijfolie drinken... of een flinke slok. Omdat het heel goed voor je spijsvertering is. Oh. Nou, Je proeft het. Het is een hele ronde, zachte... Die, die... En de prikkelende. Heerlijk. Prikkelend. Ik vind dit lekker. Heerlijk. Aan het eind nog die frissigheid. Maar in het begin is het heel erg zoet. Je proeft de zoetigheid. sowieso altijd voor in je mond. Hè? Ja. Dus het is heel duidelijk eerst zoet. Een beetje bijna hazelnootachtig. En daarna wordt er wat frisser, maar het blijft een hele ronde vriendelijke smaak. Achter op de tong bitter en prikkel. Een beetje, maar die bitterheid is, is uh, naar mijn idee minimaal. Ja. Want als je nu doorgaat naar, uh, zal ik meteen doorgaan? Ja, ja dan proef je ook niet ook een beetje de zee. Vinden dat in de oh ja, dat we vinden wel, vinden we de zee dat je dat dat je dat proeft. De zee in de Oostenrijkse ja, de, de de Dolomieten. De de de de door de zijn, is beschermd door de bergen achter. Wil je die aan je? Uh, ja. ja. En dit is een olie, de tweede olie die ik heb meegenomen, is de olie uit Foggia, uit, dus een, een, een, een dorp uit Puglia. In Puglia is echt de provincie waar de meeste olijfolie wordt gemaakt. Het is warm daar, hè? Het is heel erg warm. En dit is een, eigenlijk een, een uitzonderlijke olie uit Puglia, want in Puglia wordt echt de meeste olie van Coratina gemaakt. Die is heel bitter en heel sterk. En dit is mm. van Piranzana, en die heeft een beetje een tomaatachtige. Ja, maar het is wel mooi, deze. is lekker, hè? Het is fluid, ja, Ja, ja mooi. Hij is heel zacht, hè? Ja, zeer. Maar Hij wel is zeer een, zacht. een tomaatachtige... Een beetje een ja, steel van een tomaatachtige ja, ja, ja. smaak. Dit is echt een topper. Die ik erg lekker vind. Voor, ja, maar nog steeds vriendelijk. Ja. Allemaal ook meer smaak. En dan gaan we nu even over naar... Uh... Even tussendoor, Manfred. Oh, ja. uh, wij hadden dus brood uh, ingeslagen ja. voor het proeven. Maar dat is helemaal fout. Ja, dat is helemaal fout. Hoe ja. moeten Kijk, we dat dan wel doen? Kijk, olie met brood is natuurlijk heel lekker. Ja. Maar het... Je geeft een enorme verwarring in je mond. Ja. Want dat brood heeft al heel veel smaak. Dus het is wel lekker. Zeker olie met zout en brood is prima. Maar niet om te proeven. Als je wilt proeven, moet je serieus proeven met niks, zoals wij nu doen, of met een stukje groene appel. Groene appel? Ja. Groene appel. En dat, dat, daarmee maak je je mond schoon, je smaakpapillen schoon. En een slokje water. En dan kan je weer verder. Maar we drinken, we proeven er nu drie. Dat kunnen we wel uh, ah, zonder een stukje appel. Zonder appel? Ja. Maar uh, is het ook zo, net als bij wijnproeven... dat je het een beetje moet laten walsen en zo in je mond... Nou, eigenlijk, mond dat, dat we gaan, gaan natuurlijk nu allemaal te snel. Kijk, een officieel uh, olieproef uh, bekertje is dit. Dus het is een blauw bekertje. Ja. Rond. Uh, waar, wat zo verwarmd wordt. En, met en er zit handen. een glazen dekseltje op. Dus met je hand kan je het warm maken. Het moet eigenlijk 28 graden zijn, officieel. Juist. En dan kan je het dekseltje erop houden... En als het dan op temperatuur is, haal je deksel af en dan kan je natuurlijk perfect ruiken hoe groen en grassig en hoe fris deze olie is. Wat Zo dat doen moet. de experts, zoals jij, ja, die doen dat officieel. Zeker. En het is blauw, omdat je niet afgeleid wordt door de kleur. Juist. Want je kan wel een fantastische, prachtige, dikke, groene olie hebben die helemaal niet lekker is. En je kan wel een hele surfe, bleek olie hebben die fantastisch is. Dus een officiële proever, die kijkt niet naar de kleur. Nee. Dus in Je mag zo niet op het uiterlijk afgaan. Nee, dat... Precies, daar gaan we, <laughs> gaan we niet over. Nou, op. ik neem weer een lekker borrelglaasje. Uh, en die, olie. die laatste olie is dus een, uh, een typische Toscaanse olie In Toscane wordt de olijfolie of... altijd gemaakt van minimaal drie olijfrassen. Nu kijken wij allebei een beetje moeilijk, Roberto. Ja, deze vind ik, vind ik. En deze, komt dit er vandaan uit, Toscane? Deze komt uit, heb ik hier, Mon Montanera d'Orcia. En het is, die is hele kruidig, heptige, heel kruidig, kruidige, sterke olie. -diepen. Nou, ik verbouw ah, olie, hè, dat weet je. Ik heb duizend lijfbomen. Maar ik kan vertellen dat mijn. Uh, en uh, ik kom uit Lucca. Uh, verbouwt, verbouwt u daar uw. Uh, ja, staan ja, daar ja. die bomen? Ja, ja. En, uh, en wat, wat ik uh, daar heb. Uh, ik ik wil helemaal niet uh, brutaal zijn. Maar ja, nee, nee, nee, nee. De 17e eeuw, daar werd namelijk de ampollen van uh, Toscane gebruikt om de olie zuur en, uh, hoe noem je dat, uh, acidita. Um, ja, zuurgraad. De zuurgraad, te meten. Ja. En dat was de, de maat hoe olie gemeten werd. Ja. En en de, de, zuurgraad, gaat, ja. ja de zuurgraad is de belangrijkste in de olie. Ja. En uh, in, in Nederland denkt iedereen dat denkt, het gaat over de smaak. Ja. De toegevoegde Allee, die, smaak. Ik helemaal niet. Als ik... wat, wat Roberta nu, nu uh, zegt, is dat er, dus een, er een misverstand is over uh, die term extra virgin. Ja. Of Extra ja. virgin of extra maagdelijk. Juist. Hè? Dat is ook een beetje een wollige term. Waarom noem je het extra makkelijk? Het is gewoon eerste kwaliteit. Ja. En een olie mag een extra virgin heten. Als hij een oliezuurgraad heeft, die lager is dan 0,8. Maar het ja. is een, iets wat gemeten wordt in een laboratorium. Dus ja. het is niet iets wat je proeven kan. He, want er zijn inderdaad veel mensen die bij ons in de winkel ook kwamen. Nou, we willen graag een lekker een laag zuurgaat, ja. alsof, alsof dat lekker is. Het ja, is maar. natuurlijk ons. Het is gewoon een kwaliteit. Ze kunnen ja. dus meten aan de oliezuurgraad of de olie op een goede, gezonde, snelle manier gefabriceerd is. En, en als je zit rommelen, van... ja. dan gaat die zuur gaat omhoog. En dan mag je dus geen extra versie. Ja. Daarvoor, ja. Als je dat een keer bij mij wil komen, dan doen we nog steeds... De... Ik geloof dat hier zaken gedaan worden. <laughs> nee, nee, maar ik kan... Ja. Ik kan nee, voor nu verkocht mijn olie. Het uh, dus is alleen mijn... voor eigen gebruik. Ja, en de families oh, okay. van, mijn, van de mandataren. Maar met de hand wordt nog gehaald ja, ja. En dat erg belangrijk is dat de uh, olijven niet te veel klappen. Dan de, de, de de, de, de, de, de gaan ze de, ja. de zuur uitzetten Niemand ja. weet dat. Ja. En uh, dat is, ja, ja, dat is ik voor ik jou. Ja, jij maar wel. Zeker, zeker. Tuurlijk, maar, ja, tuurlijk. maar het publiek weet het niet hoe belangrijk het is. Even een dingetje. Je proeft dus nu die witte boontjes die ik heb meegenomen. ze laten uit uh, Napels. En dan proef je dus dat die olie die jullie net een beetje erg heftig vonden... Dat ja. hij nu met die, met die witte boontjes heel helemaal, heel in, helem, helemaal in balans is. Ja, er zit en, wel bitterheid in, maar het is wel heel en erg lekker. En hoe komt dat nou? Komt dat nou door de sterkte van de rucola... van de, van de ui die erbij zit, dat het in balans raakt? Nou, die, die boontjes die zijn natuurlijk heel zacht en zoet en fluwelig. Dat ja. is het bijzondere van de, deze boontjes. En dan, die kunnen dus heel goed dan die hele frisse, sterke olie ja, hebben. Wat voor dus gerechtje is, is dit? Kan je er iets meer over vertellen? Nou, ja, het is dus uh, gewoon uh, witte boontjes uit uh, Napels het moet ik zeggen. Achera, ja. Het acera, ik vind dat hele lekkere boontjes... omdat ze zo ontzettend zacht zijn. En als je twee keer met een uh, vorkje prakt... dan is het een pureetje. Ja. En, en, en daar doen? maken ze ook pasta fagioli maken ja. ze natuurlijk in Naples. Maar ook wat deze. we hier doen, is er, vaak nu in de zomer... het is een hele mooie zomer... je he? de, de zomer is er de zomer natuurlijk cannellini-zak. Dan doen we in, uh, als uh, gerecht, als hoofdgerecht... dat je dan een uitje, heel duur gesneden... dan doe je dan tje. de cannellini bij... Uh, dan doe je tonijn en blikje je tonijn in olijfolie. En dan mix je het samen met een beetje knoflook. Als intrekken en dan de tosje er zo en super olijfolie. En het is een opgerecht. Ja. Ik wil nog even zeggen dat alle receptuur van wat we nu eten, ook deze cannellini uh, die, die Manfred Meeuwig heeft gemaakt voor ons, die, dat staat allemaal op onze website. Dus dat is een bron van informatie, die website. U kunt alles terugvinden wat wij eten in dit programma. En u kunt dat dan gewoon lekker thuis na gaan maken. En iemand die verschrikkelijk spijt heeft dat ze op vakantie is, is uh, kookboeken vanuit Jona Freud. Jona. Ja. Dus incasseren, hè? dat wij hier zo het is lekker. Incasseren, ja. <laughs> dat, is het, uh, dat jij daar met zo'n Franse de... droge worst zit en dat wij hier gewoon echt goed aan het eten zijn. <laughs> ja, ik medelijden met Jonah. <laughs> We gaan, ja, uh... Ik heb dat al die olie je niet kan proeven, maar het is wel grappig dat als je het niet proeft, maar er zo over hoort, dat dat ook. Uh... Ja, is dat je proeft de... het bijna. Oh, Oké, okay, dit is ik goed. Ik wil wel één vraagje, want jullie hadden het over een dessertkaasje al een hele tijd terug. Was ja. het nou een kaasje of niet? Kaas. Je het het ja, ja kaasje het was een kaasje met zo'n hele dikke rand boterachtige en hoe heet dat kaasje dan ja het is ja hij loopt nu ook gewoon bij de microfoon weg dus, <laughs> oh. dus Roberto die krijgt het nu echt te pakken die, die gaat nu ook gewoon ja, maar... die wordt nu van alles bijgehaald nu en oh ah het, ja dat is okay, wel belangrijk dan wil ik zeker zijn dat ik de, ja, de leesbril even op Roberto het heet manteca manteca en het okay. is uh, van casa naar Madeo, weet je wel, in, uh, na, bij Napels, bij Caserta, waar ik altijd mijn mozzarella opneem. En als ja. uh, uh, chef Frans, dat je kent, is een keer daar naartoe gegaan, werd helemaal verliefd op dit. Wat is net een, uh, een soort provolone achter? Ja, Dan moet ja. je denken aan een provolone vorm, maar ja. klein, dat gevoeld is met banden en boterkaas. En manteken betekent toch romantisch? niet. Ja. Ja. Manteken ja. is wat een foto nou, Goed. dat was ik nog heel benieuwd naar wat dat dan voor kaasje was. Ja, nou, dat ik, is ga nu, uh... even, ik ga even terugkomen op die twee kookboekenvragen ook. Ja? Want er was er één vraag over de Artusi. Die moet zeker genoemd worden, of tenminste, dat kan je zeker noemen. Alleen al heel lang niet leverbaar. Maar ik heb net voordat ik hier naartoe vertrok een gerucht gehoord... dat er een herdruk gaat aankomen bij een hele andere uitgeverij. Dus met een beetje geluk is het binnen nu en een half jaar weer te krijgen in het Nederlands. Okay. Het is wel inderdaad, net als de Escovier is, het is uh, bijna voor profs. Het is gewoon niet hele simpele receptuur, maar wel een klassieker, absoluut. En uh, Claudia Roden is inderdaad ook mijn lijfboek over de Italiaanse keuken... maar ook al heel lang niet uh, te krijgen, zowel in het Nederlands als in het Engels. Nou is het wel zo dat ik weet dat ze bij haar Engelse uitgever haar nieuwe manuscript over de Italiaanse keuken heeft ingeleverd en dat we met een beetje geluk volgend jaar de Nederlandse vertaling ook tegemoet kunnen zien. Dan gaan we nu naar de drie titels die uh, geselecteerd zijn door jou. De nieuwe oost aan Italiaanse kookboeken. Je hebt uh, op die lijst staan Alla maniera italiana. Wie? Ik heb, ja, Alla Miniera Italiana, dat is een boek van Hans Morren en Roel Holtrop. Dat Klinkt niet zijn Italiaans, deze mannen. Nee, totaal niet. En zij oh. hebben er ook, uh, <laughs> het is ook nog eens, uh, zij hebben al verschillende Italiaanse boeken gemaakt. Ik denk dat dit de vierde is. Uh, deze is net nieuw. Uh, zij maken eigenlijk in opdracht van een groot industrieel bedrijf kookboeken... En geven dan voor zichzelf ook nog een stukje daarvan uit. En het uh, prettige van hun boeken vind ik... dat ze gewoon heel erg mooi gemaakt worden. Het, is, uh, dit, uh, het boek wat nu net nieuw is, dus Miniera Italiana... heeft hele klassieke receptuur. Ja. Een ontzettend <lacht> mooi gefotografeerd. Weet je, daar staat de penne alla ar arabiata in. Er staat gewoon de pastella carbonara in. Maar er staat ook uh, nou, soepa alla Pavese. Het zijn allemaal bekende Italiaanse gerechten. Ja. Maar daarop staat, staat ook achtergrond waar die gerechten... Vandaan komen en er staan heel erg mooie foto's bij. Dus het is uh, ook een mooi boek en ja. dat kan ik soms heel erg belangrijk vinden. Ja, het kookboek dat... van Sardinië heb je ook geselecteerd. Dat is ja. wel van een Italiaan, want de man heet Giovanni Pilou. Ja, zoals uh, net als Roberto en eigenlijk alle Italianen die zich over de wereld verspreiden, krijgen ze heimwee naar hun eten van vroeger. Dat is ook met deze Giovanni, die namelijk. Uit Australië komt. Nee, hij komt oorspronkelijk van Sardinië en is ooit getrouwd met een Australische. Ja. Daar woont hij nu. En hij heeft daar een restaurant uh, geopend. Uh, op met een soort, alleen maar gerechten uit de Sardijnse keuken. Het ja. boek is net uit. Ik vind het uh, het leuke van dit boek is dat er gerechten in staan die ik nog nooit ergens anders ben tegengekomen in Italiaanse kookboeken, terwijl ze wel echt. Uh, super Italiaans uh, zijn. Er staat uh, brandnetel taglioni in. Dus dat is echt met, uh, gemaakt met brand, brandnetels. Roberto veel... Knikt, ja, die kent ja. dit. Er staat uh, rautoneen in een botarga korst in. Er staat uh, uh, even in, zeevruchten, uh, fris dat zijn aardappelballetjes met saffraan. Nou, gewoon een heel mooi soort van andere gerechten. En wat erin staat is de torrone. Dat heb ik ooit bij Roberto in het restaurant voor het eerst gegeten. En wat is dat? Nou, torrone is... is gewoon... Uh... Noga, een, ja, is uh, witte uh, ei met uh, suiker en noten. Ja. En ah, noga, oké. Okay. Het is witte noga en uh, ik heb dat ooit uh, gegeten met een room eroverheen. En sindsdien eet ik noga, wat ik vroeger niet lekker vond. Maar de torrone, dat wordt uh, vooral met kerst heb ik ooit van Roberto geëerd uh, verkocht in Italië. Je kan hem bij de Italiaanse winkels in Nederland ook vooral rond kerst kopen. Dus dan sla ik het altijd in, zodat ik dat een paar maanden op voorraad heb. Heel erg lekker. Dan groenten uit Italiaanse tijd. Nou, dat is natuurlijk echt helemaal voor nu. Dat ben, ben ik overal, kom ik dat in, in allerlei uh, de betere supermarkten al tegen. Dat boek? Ja, dat boek. Dat heb ik gewoon gezien. Oh ja? Ja, dat nou, boek. daar praten we dan het... later over door. Ja, het is een, uh, uh, een boek met alleen maar Italiaanse groentegerechten. Het is uh, bij dezelfde uitgever uitgegeven waar ooit de zilveren lepel is verschenen in uh, Amerika en Engeland. En in het Nederlands vertaald. En daar staan alle groentes per seizoen in... En dan per soort groente ook nog eens 10, 12, 16 uh, recepten. En ja, dat zijn boeken waar ik heel erg van hou. Omdat ik, uh, weet je, ik, ik kan wel denken van... God, ik heb spersiebonen in huis. We gaan het dus iets heel anders gaan doen. Ja. En dan vind je hier gewoon allerlei... en dan echt op de Italiaanse keuken gebaseerde gerechten. De een nog lekkerder dan de ander. Je hoeft, uh, en de meeste dus ook vecht thuis. Maar uh, soms staat er een visje of een varkentje bij. Dan zit er wat varkensvlees in of een visje. Is er nog steeds een hele er is een grote interesse in Nederland voor de Italiaanse keuken, merk je dat? Ja, er is zeker een grote interesse. Roberto, die, die knapt bijna uit zou. <laughs> ik, ik wil je iets ik... vertellen. Dat is net een onderzoek net geweest, dat komt nu pas uit, voor, uh, volgende maand. En oh, jongens. En de, Italiaan, de Italiaanse keuken heeft over, overtreft alle keuken in Nederland. Ja. Uh, de, wel de, soms de simpele keuken, zoals uh, pizza en zo. Ja, maar pastal. het is niet meer weg te denken in Nederland. Uh, ook restaurants is een hele grote invloed van de Italiaanse keuken. Ik heb er toevallig net vorige week een hele gesprek over gehad... met de onderzoekers, en ze waren flabbergasterd. Dat dit aan de hand was. En dan, ja. misschien is het dan ook wel leuk om in dit verband even te zeggen dat Roberto Paier een boek heeft gemaakt. Dat heet Italia a Tavola. En daarin staan alle Italiaanse restaurants die zijn uh, goedkeuring hebben. Nee, ben ik. Er zijn 15 restaurants die maar een goedkeuring hebben. En aan de rest is uh, geïnventariseerd. Want we hebben gevonden dat in Nederland 1200 restaurants hebben, Italiaanse naam hebben. Ja. 800 bestaan. 400 daarvan uh, zijn uh, niet Italiaans. En uh, de rest is helemaal, uh, wel Italiaans, maar ze gebruiken het in Italiaanse producten. Zo hebben we het teruggebracht naar 150. En er zijn 15 goedgekeurd door u? Ja. 15? Ja, tot nu toe, ja. <laughs> ja want Roberto Paia, even voor de duidelijkheid, Roberto Paia van Van het Hilton in Amsterdam. Dit is ook een man die achter het keurmerk van Italiaanse... Ik ben voorzitter van de Italiaanse Kamer van Precies. Koophandel. Ja, nou ja, kortom. En, het is, en dat deugt allemaal wel, toch? Die Italiaanse Kamer van Koophandel. Geen gekke praktijken daarin. We bedoelt. <laughs> <laughs> ik? Heb, uh... <laughs> ik geloof dat ik straks niet ongewapend dit pand kan verlaten. <laughs> hele gevaarlijke dingen ga Hele je gevaarlijke kichéslinger. Hey, ik wil dat niet gaan vertellen, want het is wel belangrijk. Jona, weet je dat in Italië een hele grote trend is voor groenten? Ja. Uh, uh, in La, La Repubblica nu, uh, samen met de geven uh, ze uh, geven een boekhoud iedere week. En ze zijn twaalf boeken uitgegeven alleen over groenten, inclusief desserts. Heb je ze al in huis? Heb je ze al in huis gevraagd? Nee, ik heb alleen drie. Uh, ja. Ze zijn uh, nu pas ze zijn drie weken geleden begonnen. En ik heb mijn nicht in Italië gevraagd om voor mij te collecteren. Kijk. Nou, dan kom ik ze bij je bekijken allemaal. Ja. Ondertussen komt er gewoon post binnen, bijvoorbeeld van Nico Boot... en die zegt, hoezo Italiaanse olijfolie? De beste Italiaanse olie komt toch gewoon uit Creta? Of is die Griekse kwaliteit inmiddels door de Italianen ingehaald? Sure. Manfred, Ja, maar even voor de duidelijkheid, Nico. Dit is een uitzending die gaat over Italië. Vandaar dat we Italiaanse olie hebben. Maar is er een, zie je een kwaliteitsverschil, Manfred? Meen. Nou, Het is niet zo dat, dat er in Creta natuurlijk per definitie waardeloze olie wordt gemaakt. En ook niet dat er in Spanje per definitie waardeloze olie wordt gemaakt. Maar het is gewoon anders. En dat is juist ook het leuke van Italiaanse olie, dat er ook heel veel verscheidenheid in, in is. En wat typeert, het, wat typeert de Griekse olie bijvoorbeeld? Nou, wat minder uitgesproken, over het algemeen. Ja, niet vooral al, de, de dat kruidige, van, dat bittere. Nou, vooral de olie van het vasteland, van Griekenland, is vrij uh, zacht. En uh, ja, in mijn ogen niet zo interessant, niet zo spannend, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus natuurlijk niet slecht, maar niet... Ja, op Kreta heb je wel degelijk ook hele grassige, groene eh, olie. Wij verkopen zelf bijvoorbeeld olie uit Lesbos, die, die ik heel erg lekker vind. Maar goed, er is in Italië natuurlijk een enorme cultuur van, van olie. Dus er wordt enorm op gelet. Er zijn ja. ongelooflijk veel wedstrijden waar mensen aan meedoen die olie maken. Het is, dat is een enorme cultuur. Dus die mensen eigenlijk, boksen tegen elkaar op. Dus die kwaliteit blijft, of is, heel hoog. Ja. Ook niet overal, maar veel wel. Er is nog een hele uh, uh, enthousiaste luisteraar die heet Paul Zonneveld. En die zegt wat een geweldig programma. Elke vier weken verheug ik me er weer op. Informatie, humor en gezellig. Mag wat mij betreft, elke week. Uh, Paul, wij, wij zijn echt gewoon. wij, wij zetten al onze energie uh, op dit moment in om om te kijken of we iets meer ruimte op de radio kunnen krijgen. Ik kan daar nog verder helemaal niks over zeggen. Maar we zijn ermee bezig. En dat is iets. En ondertussen komt dan ons laatste gerecht binnen. Dat heb ik zelf gemaakt. Gelukkig hebben we daar maar 2,5 minuut voor. Oh. <lacht> het is de Vitello Tornato. Nou, ik wilde er wel even over vertellen. dat Het is dus kalfsvlees met tonijnmayonaise. Het is een klassiek gerecht. Ik heb mijn handen over speeld. Niet met, niet met het kalfsvlees. Het is mooie moerland kalfsucade. Want ik had door de chefs aangeraden gekregen... dat je met sucade moet moet werken. Hè? Niet met frikando... of andere dunne plakjes. Je moet dikkere plakken stoofvlees hebben. Dat klopt, meneer Pijer, hè? Ja, je zal iets te doen als gesneden als ja? ik u was. Ja? Okay. Uh, en, uh, <laughs> <laughs> <laughs> dit is te dik? Ja, is is te dik, ja. Oh, okay. en, maar, wat ik fantastisch vond, toen we zijn aan het praten waren, te vertellen wat u van gemaakt heeft. Omdat dat is geweldig wat u gemaakt heeft. Het is de eerste keer dat ik in een Noorlandse oor, dat echt uh, uh, Video Tonato de basis goed gedaan heeft. Okay. En daar was ik er blij mee om te horen. Oh, dat vind ik leuk. Ik ga er helemaal van blozen. Niemand ziet dat thuis is echt zo. Dit is van Moerland kalfsvlees. Dat heeft negen maanden heeft dat, uh, gezoogd bij de moeder. De moeder ja. En uh, daardoor... Uh, ja, Het is heel mooi, heel mooi kalfsvlees. Uh, dat heeft mijn slager uit, uh, uit, uit het noorden van... Uh, Noord-Nederland, maar weer noorden van Holland. noord holland heet dat. Oosthuizen heeft mij dat verteld. Ik heb me laten vertellen dat ik het niet dun moest snijden. Maar goed, daar zijn we het dan niet over eens, Roberto. En eigenlijk had ik me dan ook nog laten vertellen... dat ik de tonijnmayonaise met verse tonijn... Moest doen, maar dat, u schudt nu nee. Ja, maar, uh, nee ik, ben namelijk, ik heb geen enkele familie gezien in Italië dat ooit dat doet. Uh, ze gebruiken allemaal gewoon tonijn naar de blik en het is veel lekkerder ook. Ja, het heeft Waarom wel is een, handige, dat echt een, echt een andere smaak. Het is niet uh, ja. beter, of, uh, maar het is echt anders. Er gebeurt iets door het in te blikken. Je ja. het een andere. Uh, ik, smaak het met ja, nou, ik had het eigenlijk eerst wel met verse tonijn gemaakt. Ik zal het maar gewoon meteen opbiechten. Maar dat zag eruit als hele dunne milkshake toen het uh, uitgeserveerd mm. werd. En dus heb ik het overgemaakt. Uh, is hey. dit is dit is dit hm mm, in mm. Lekker. Echt waar? Ja, ja heerlijk. Oh. Het is hartstikke lekker. You make my day. Ik ga hier een 8. Kijk, acht is voor de, voor de mensen geslagen zijn. Negen is voor de leraren. En tien is voor God. Dus een acht krijg je van mij. Oh, ik ben er heel blij mee. Roberto <laughs> Paier van het Hilton heeft mij een acht gegeven. Terwijl ik altijd zesjes heb gehad. Een <laughs> typisch het product van een zesjescultuur. Jona, dankjewel. Veel plezier ja, in Frankrijk. Ja, ja, ja. Leuk. Het rijtje staat natuurlijk. Het lijstje staat op onze website radiomandjari.nl. Daar is ons programma te beluisteren. Er zijn foto's te zien. Enzovoort, enzovoort. Zometeen twee dingen met Kees Grimbergen vandaag in gesprek met Maurice de Hond en Steven van der Tol over de ideeën voor een nieuw Nederland. En in dat nieuwe Nederland dan zit er waarschijnlijk wel wat Italiaans eten. Wat olie, wat capaccio. Wat... We kunnen er niet meer omheen. Nee, hè? Nee. NTR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 Dit is Radio 1.